Gemarineerde gamba's met geurige gemberrijst en groene groenten. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Echt goud op uw naam. En bescherm tegen inflatie. Gold Republic. Vertrouw in goud. Ja, lieve mensen. Pak dat voordeel en neem nu select.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 Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knoek. Op meerdere plekken staat het water in de rivieren zo hoog dat kades onder zijn gelopen. In Rotterdam, op het Noordereiland en in Vlaardingen zijn door het hoge water ook wegen dicht. En ook Deventer heeft er last van, daar zijn de trappen van de spoorbrug over de IJssel dicht. Er zijn opnieuw mensen om het leven gekomen door lawines in de Franse Alpen. Het waren er drie vandaag en dat zet het totaal dit wintersportseizoen op 28. De meeste slachtoffers waren buiten de piste aan het skiën. Ook op andere plekken in Europa is er lawine gevaar, dat het zo hard sneeuwt. Voor veel moslims begint morgen de vaste maand Ramadan. In saudi arabië is het moment officieel bepaald, dat is elk jaar anders. Turkse moslims doen de berekening anders en beginnen overmorgen. Deelnemers aan de Ramadan eten en drinken niks overdag en doen ook niet aan seks... Er komt een film van het bordspel Ticket to Ride. Netflix werkt eraan. Het spel draait om kaarten verzamelen en spoorwegen bouwen... tussen steden, landen en werelddelen. De bedenker van het spel werkt mee aan de verfilming... en vindt het een geweldig project. Het weer nog van weer online. In het Noordoosten winterse buien. Vannacht weer droog met een temperatuur rond het vriespunt. Morgen wolken met nu en dan zon bij maximaal 5 graden. Tot zover het nieuws op Slam.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 From Amsterdam. I just don't know where I am, because I got my drugs from Amsterdam. Take a left to go. Muziek, ontdek je of slam. Lost frequencies and seal. Listen to me. Nieuw, war mir music. Jesse in Spritz can deny it.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 Hoi, zin in koffie. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je talen echt per drinkt. Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NLZiet Ziet, slim bekeken. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Mm. Mm. Je luisterde naar de 20 Chicken McNuggets.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 I still feel your touch in my dreams left the room You're right here and i'm missing you i i i i, I I'm missing, you. I'm missing station state side I'm Zo krijg je nu bij Simpel 30 g voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. Hmm. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Ah. <laughs> dus we zeggen nog steeds... Hallen voor Almof.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 Nee, dan zonneplan, waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan, zonneplan.